De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn in november. Drie verdachten van een inbraak hebben in Almere een zwaar ongeluk veroorzaakt. Ze hadden geprobeerd in te breken bij een woning. Nadat ze betrapt waren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens een achtervolging door de politie reden ze waarschijnlijk door rood en botsten op een andere auto. Daarbij sloeg de vluchtauto over de kop. De verdachten en de andere automobilist raakten gewond. Het is nog niet duidelijk of de achtervolging door de politie een rol heeft gespeeld bij het ongeluk in Almere. Het weer nog, het is op de meeste plaatsen droog. Het is vandaag bewolkt, met later kans op een spat regen. Het wordt vanmiddag 11 graden en na het weekend warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 47. Dat lukt. Het is bijna drie minuten over vijf en we praten door, na en over de dood van Pim Fortuyn over een minuut of twintig, vijfentwintig, een lange documentaire, ja ja over uh, de dood van Pim Fortuyn en de gebeurtenissen toen. Uh, journalist en programmamaker Anne Leblanc... die heeft een, uh, ja, een soort samenvatting gemaakt... met de programmamakers van het uh, NOS Nieuws. Die waren daar toen nauw bij betrokken... want het gebeurde namelijk eigenlijk voor hun deur. En zij waren ook als eerste te plekken toen er nog helemaal niemand was. En toen Pim Fortuyn daar alleen lag... Al die verhalen zijn uh, opgetekend door uh, Arnaud Le Mans. En uh, dat hoor je zo meteen in, uh, in een documentaire. Het is een heftig verhaal, maar zeker de moeite waard om uh, te blijven horen. Uh, we, we hebben het ondertussen over de vraag waar jij was toen Pim Fortuyn werd neergeschoten. 0800 -1 -1 -1. Peter die belde. Goedemorgen nog een keer, Peter. Hallo. Dus jij uh, was net getrouwd. en uh, met de liefde van je leven neem ik aan. En uh, jij dacht, uh, mooie uh, Witte Broodsweken vieren, vakantie, lol maken. En toen werd Pim Fortuyn neergeschoten. En je vrouw, journalist, moest aan het werken. Nou ja, ze wilde graag. En uh, ik hou van mijn vrouw, dus uh, ik denk, nou ja, wat ze wilt, dat uh, gaan we doen. Ja. En wat heb jij toen nog gedaan dan? Want uh, moest jij ook werken? Of heb jij geholpen? Hoe zat dat? Ja, zij spreekt wel een beetje Engels. En uh, vooral veel Pools natuurlijk. En. Ik uh, hielp hem met het vertalen van het nieuws zoals het binnenkwam van, van de radio. En uh, ik heb vrienden gebeld die in Rotterdam woonden en die daar de demonstratie bij woonden. En, en, en ze begrafenis toen. En we zijn op het stadhuis geweest kijken waar mensen het condoleantse register tekenen. En, en hebben daar mensen geïnterviewd van uh, wat ze erbij voelden. Hm. En uh, nou, al dergelijke dingen hebben we verzameld. En uiteindelijk is dat een verhaal van, uh, ik geloof. Pagina's geworden in de nieuwsweek. Ja. In, in Polen dan. Ja, ja. en, en ja. Uh, maar ik neem aan dat daar de Witte uh, Broodsweken uh, wel, uh, die waren ja, wel voorbij, want jullie hadden uh, natuurlijk uh, alleen nog ja, maar, waren ja, alleen ja, nog ja, maar aan ja, het werk ja, op een gegeven moment. Ja, ja. Je wordt daar dan ingezogen, neem ik ja. aan. En dan uh, blijf je daarmee ja. bezig. Nou, we hebben daar uh, aangewerkt uh, tot het verhaal, uh, zeg maar, totdat het, uh, het tijdschrift uh, zakt, zoals het heet, in journalistieke termen, zodat het uh, gedrukt werd en de uh, eerste versie gestuurd, correcties en verder overlegd nog en nou, daar waren we mee bezig en tegen die tijd dat het ding klaar was was de geplande uh, Witte uh, wittebroodsweken die waren ook zo'n beetje voorbij dus, um, het was een rare, raar gevoel van timing dat voor het eerst dat we zijn we alleen waren, <laughs> onze huwelijk, privé konden genieten, nadat de, de laatste vrienden die thuis logeerden om het mee te vieren een paar dagen na, na het huwelijk vertrokken waren, zijn we aan de slag gegaan. Dus, ja. dat was, was het heel onromantisch. <laughs> maar ja, mevrouw was uh, zozeer een, een journalist in hart en nier, uh, nog veel meer dan ik, dat ik dat uh, ook graag met haar deed. En uh, nou, we hebben een mooi verhaal uh, over geschreven. En, uh, we hebben er ook enig gevaar mee gemaakt, ja? onder, zeg maar, ja, onder, in ieder geval onder Poolse uh, ja, ja. collega's, uh, die zeiden van hij hey, wou, uh, wat een gek dat je daar doet. Mensen die ook uh, weggingen, dat waren voor een deel ook uh, journalisten uit Polen, die we net gewoon zeg maar, in de taxi naar uh, Schiphol stopten en oh, ja. gingen er binnen toe en voor die eerst de radio deed. en twee minuten later in één keer houdt de muziek op een uh, ingelaste uh, nieuwsuitzending van het ANP. Uh, fortuin uh, neergeschoten en waarschijnlijk dood en binnenkort ja. meer. Ja, uh, ja toen, uh, dan, dan, dan, dan, dat, dat is wel het teken dat, het je aan, uh, de, uh, dat je aan het werk moet. Had je ook het idee dat, uh, uh, dat, dat het heel erg leefde in, in het buitenland, in dit geval in Polen? Nou, in, in die tijd begon Nederland uh, anders te worden dan het gebruikelijke beeld: van ja, zo modern, Gidsland, tolerant en alles. En in één keer drongen tot buitenlanden door dat er spanningen waren. Nou ja, die eerste politieke moord in 300 jaar in Nederland. Nou, dat was een schok en, en niet zoveel later de moord op Theo van Gogh was ook een, ook een grote schok. Want Toen was het inderdaad een, zeg maar een, een moslim-fundamentalist uh, die doordraaide en iemand neers, neerstak. En ja, dan, sindsdien hebben we de pop in het dansen in Nederland. Ja doet het ons beeld voor de geïnformeerde lezen van buitenlands nieuws... net het buitenland niet, niet zoveel goed. Nee, nee, nee we, we zijn de, de, de, de sfeer in het land is wel veranderd daardoor en daarna. Misschien ja, ook al na de twintouwens. Ja, ja. ja, ja. Peter, dankjewel voor je verhaal. Ben je nog steeds getrouwd met, uh, met de dame in kwestie? Nee, raar genoeg hebben we een soort liefdeschijning oh, gedaan... net een dikke maand geleden. We hebben het net de tien jaar niet gehaald. Och. Maar het komt eigenlijk meer omdat... Door, nou dat is een lang verhaal om te vertellen, maar door het lot ben ik weer gebonden terug in Amsterdam. Mm -hmm. En zij had nog steeds haar baan en werk en huis in, in, in uh, Warschau. En uh, ja, uh, dan is die latrelatie niet echt meer het huwelijk waard. En we hadden een goede relatie daarvoor. Uh, voordat we getrouwd waren we ook al tien jaar samen. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben we gezegd van nou we willen eigenlijk van het papiertje af. Om een, om een goede relatie als uh, beste vrienden te hebben. Zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Dus we zijn gescheiden omdat we van het papiertje af waren, maar we zijn elkaar nog steeds... Uh, elkaar als beste vrienden. Ja, ja en, da en dan uh, zonder dat we helemaal in de lustsfeer gaan en uh, over relaties gaan praten, maar daar ben jij wel oké okay mee? dat, dat vind je ook al. Ja, nee, dat was helemaal een, een, een gescheiding tot uh, bij de tevredenheid. En, uh, de gelegenheid om een feest daarvoor te geven ontbrak nog, maar dat gaan we alsnog wel een keer inhalen. <laughs> nou, heel goed. Dankjewel ja, ja, voor je verhaal. Ja. Oké, okay, veel plezier nog met je programma. Yo, even, je even kijken hoor. Dan gaan we naar. Uh... P -p -p -p. Oh ja, we gaan naar. Ja, ik heb alle knopjes nodig. We gaan naar meneer Van Tongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik uh, zat het nieuws te kijken. Ja. Toen dus, uh, Pim Fortuyn dus uh, vermoord is. Dat vond ik heel erg, maar. Ik, eh, ik heb ook meegemaakt, ik ben nu 58 jaar. Ja. En ik heb daar toen nog gezien de moord van Kennedy. En Martin Luther King. Ja. En daar raakten mensen gewoon. Ja. Kijk, die mensen hebben een bepaald charisma. Maar het is een beetje. Ik, ik ben echt een echte Brabander. Hm. gauw als je dus boven het maaiveld je hoofd eruit steekt, wordt je hoofd eraf gemaaid. Ja. Jij denkt dat het. Uh, dat het. Uh... Opgezet is. Ja, echt waar? Jij denkt ja, ja, dat, dat, dat denk... het een complot is eigenlijk? Ja, dat okay. denk ik wel. En wie zou dat dan, uh, zonder dat we meteen uh, allemaal mensen gaan beschuldigen, maar wie zou dat dan. Uh, ik zou het niet weten, hebben? meneer, wie het erachter zit. Ik zou het niet weten. Ik wil het eigenlijk ook niet weten, want het kan namelijk ook. Ik luister heel veel naar de radio en ik bel ook wel eens ooit in. Mm -hmm. Kijk, en het kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn in Nederland. Als je, vooral als je je naam al noemt op de radio. Ja. Ik, ik bel wel eens ooit naar Casaluna toe. Ja. En dan heb je het ergens over. En dan eh, gaan mensen de uitzending terugluisteren. En dan zeggen ze van, dat mag je niet zeggen. En dat mag je niet zeggen. Je ja. mag in principe je mag alles zeggen. Ja, jij vindt eigenlijk dat, dat, dat, dat zeg maar die, die, die vrijheid van meningsuiting... waar wij allemaal zo blij mee zijn, die, nou, dat valt eigenlijk wel mee uh, hier in Nederland. Dat, uh, dat, dat, dat, dat is niet allemaal zo. Nee. Okay. Nee, want iedereen kan via de telefoon meeluisteren, of op de radio-uitzendingen terugluisteren. Ja, en als je soms... Kijk, ik ben een echte Brabander... en dan moet je al voorzichtig zijn wat je op de radio zegt. Mm -hmm. Kijk, en kan het kan soms gevaarlijk zijn. Vorige week was... Of van de week... Even kijken. Uh, dat ging dan over uh, China. Ja. Dus... Uh, Alexander die dus op een gegeven moment over de mensenrechten en zo... Ja. En ook over organen. Ja. Nou, ik heb zelf een 94 organen aanloopt. Ik heb zelf dus, uh, dus de uitzending gehoord. En ik heb zelf een 94 rondgereisd in China. Ja. En ik weet dan allemaal hoe dat er gebeurt. Dus daar heb ik extra niet ingebouwd, Want je moet zo voorzichtig zijn. En, en heeft dan, want Pim Fortuyn, die, uh, die was natuurlijk helemaal niet voorzichtig. Die ging gewoon lekker zeggen wat hij zin in had. En jij denkt dat, dat, dat er mensen zijn geweest... Groeperingen, weet ik veel wat, die, die dat niet goed vonden. En die ja. dachten van, uh, dit kan zo niet langer. En dan laten we nee. daar op een bizar vrede Kijk, manier een ik... aan maken. Nee, dat klopt ook. Maar ik heb ook een harde stem. Ik heb ook heel veel respect voor, de, voor, de, voor Martin Luther King en zeldaad. Voor uh, de, nou, de nieuwe president van Amerika. Mm -hmm, Obama, ja. Ja, ik heb een mening. Ik zeg wat ik denk. Mm -hmm. Ik heb heel veel over de wereld gereisd. En toen ik ook in China was... Toen durfde ik ook mijn mond open te doen. Je moet gewoon duidelijk zijn. Het is niet allemaal maar stilhouden en uh, heel braaf zijn. En uh, een dieren zijn, want zo werkt het in het leven niet. Nee, nee, nee. Nou, dat was Pim Fortuyn zeker niet. Dankjewel voor je verhaal uh, weer. En uh, het, uh, het, het geluid is binnengekomen, dus het is gelukt. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel hè. Oké, okay, dag. 0801 121 0800-121, dat is het telefoonnummer. Uh, even een plaatje, hoor. poppel. Heel even om ik hoor het verhaal van een Blijf er hangen ik spreek je zo 0801121 no, like you know? just say those words i wish i heard my eyes start to get so wide and wide. you know it's gonna be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 Well, I kissed my baby and we put out the lights. Klinkt oud, hè? Ja, klinkt heel oud. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Well, I kissed my baby and we put out the lights eigenlijk hartstikke jong. Sterker nog, het is uh, een debuutalbum wat uh, begin dit jaar is uitgekomen van Liz Green. Midnight Blues, zo heet haar plaat. Zo heet het liedje wat je net hoorde. En uh, ja, het is echt te gek. Uh, het is uitgekozen door, door René van de regie, maar die is helemaal lijp van sinds de keertje is gedraaid in Lust, het programma wat hij voor zit. En uh, ja, zij vindt het echt heel cool. En uh, mocht je denken van, ja, dat vind ik ook heel tof. Het speelt in, uh, in Den Haag. Volgende week, 12 mei is dat, op het Walk the Line festival in Den Haag. Dus daar staat ze, deze Liz Green. Je hoorde Midnight Blues. Waar was jij toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? Dat is uh, de oproep van deze nacht. De vraag van deze nacht. Waar was jij toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? Um, ik studeerde in Maastricht destijds. En ik was kaartjes aan het verkopen voor een groot studentenfeest. Dat herinner ik me. Maar ik weet niet wat jij... Uh... Ik zat met een collega in de auto. En toen hoorden we het op de radio. En toen dachten we, nee, dat kan niet. Dit uh, wat een raar verhaal. Toen s'avonds ging ik het checken op tv en toen was het echt zo. Maar ik weet nog heel goed. Ja, vooral omdat wij ook een deel van dat interview wat hij daarvoor gaf op de radio hoorden. En dan in één keer dat nieuws. dat dus je denkt, nee, dit is... Nou ja, best wel shock. Ik bedoel, ik was geen aanhanger of zo van, uh, van de tuin. Maar ik vond het wel shocking, ja. Veel van dat soort verhalen. Mensen die zeggen, ja, God, ja, ik was het niet altijd met hem eens, maar... Uh... Draakte me wel heel erg. Even kijken, Reindert, goeiemorgen. Goeiemorgen. Reindert, je moet heel even je radio uitzetten en via de telefoon. Ja, ik snap dat je me aan hebt hoor, dan kun je ook even de andere mensen horen, dat begrijp ja, ik. Ja, oké. Okay. Zet hem even uit. Wa wa hoe waar was jij toen. Uh, uh, uh, toen uh... Ik was op een crematie van mijn vader. Oh, jeetje. Echt op het moment dat dat, dat gebeurde? Nou, dat moet op die moment. Op, nee, hoe laat was het barst, ongeveer? Nee, een uurtje of zes? Ja, nou ah, nee. Ik, nee ik, ik, had, ik was op een cremaatje van mijn vader geweest. Yeah. En ik kwam thuis. En uh, we hebben het er over gehad. Ja. Yeah. En ik zet de radio aan en Pum was uh, weg. Pff, wat een dag zeg. Uh, dan komt alles wel ineens op je, op je bordje terecht. Ja, zeggen. moord hè? Ja. Yeah. Dat is gewoon. Uh, ja, mijn vader is niet vermoord. Nee, dat begrijp ik. Ja, die is niet die is uh, midden in, uh, in zijn uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? In zijn slaap? Ja, nee, hij is in het jachtveld. Uh, in, in het jachtveld. Uh. Oh. In de natuur. Hij, is, hij was aan het jagen en toen is hij, is hij neergeschoten, ja. ongeluk. Nee, hartstilstand. Oh, een hartstilstand, oké, okay, oké. Okay. Ja, in één dat... keer weg. Ja, maar ja. oké, okay, dat doet dan Nou ja, ik vind, ik vind het akelig voor je. Ja, om... ja, omdat dat op dezelfde dag valt natuurlijk. Hoe, hoe keek jij daar toen tegenaan? Want je had natuurlijk al een dag met, met veel emoties. Hoe keek je daar naar die, uh, naar die, naar die, naar die moord? Ja, jongens, uh, dat, dat is onvoorstelbaar. Mm -hmm. En ik, ik vind het nog steeds uh, de politiek van Den Haag dat die daar verantwoordelijk voor is. Oh ja, waarom, waarom ja, dan? Om... Hij heeft geen beveiliging. Nee. Kijk, die, uh, die Gert Wilders. Kijk, die, die, uh, die schudt de bol ook wel wat op. Ja. He? Dat is politiek. Dat kun je wel zeggen, ja. <laughs> ja, ja, die ja die, ik noem dat maar politiek. Ja. Ik ben niet met meeg. Nee? Maar het is wel even, hoeft, even de bezem inhalen. heen halen. Dat, dat... Ja, nou oké, okay. dat, dat vind ik wel goed. Ja. Maar niet zo extreem. Nee. Kijk, dat hebben we al gehad, hè. We hebben nu weer uh, de 40-45-jarige... We hebben, hè? de 40-45, ja, de oorlog. Ja. Yeah. Hebben we het weer gehad, mm. hè? op televisie en zo. Laat men dat ook eens even keer, uh, elke dag, met stilstaan. Ja. Yeah. Jongens, we gaan, met, we gaan We zijn er nog mee bezig. Elk. Maar... Um, maar jij denkt dus dat. Uh, De politiek? Ja, dat, dat die dan bewust geen, geen, geen, geen, bewust geen beveiliging. Of dat zij ook echt. Uh, dat, daar, dat ze daar ook echt. ja, weet ik veel uh, echt opdracht voor hebben gegeven of zo. Ik kan het bijna niet geloven, joh, eigenlijk. Namelijk, ik vind het al. Nou, ik denk het wel. Ja. Ja, denk ik. Hmm. Ja, zou, ja, ik god, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, kun ik kun je nooit bewijzen, bewijzen natuurlijk ik, ook? Hè? Nee. Ik, ik kan het niet bewijzen. Nee. Dat zou ik ook niet doen. nee. <laughs> maar ik, ik denk het wel. Ja. Nu is er wel ooit een keer een, een commissie geweest, een commissie van Den Haag. En die hebben wel gezegd van ja, dat hij geen echte beveiliging had. Dat, dat kwam dan vooral door Fortuyn zelf. Die, die, die zou daar niet aan willen en zo. Dus dat, dat, dat valt natuurlijk niet helemaal op het konto te schrijven dan van, van de Haagse politiek. Nee, maar kijk, ik uh, krijg ik jou op straat. Mm -hmm. En ik moet jou niet. En ik denk van nou... Uh... Ik gooi hem in een kogel door je ja. kop. Wat denk jij dan? Ja. Dat kan zomaar, hoor. Ja, dat, dat, dat, dat denk ik ook. Dat gebeurt in een split second natuurlijk ook, dat kun je ook niet echt Nee, tegen... dat gebeurt steeds vaker. Dat vind ik zo jammer. Hm. He, die hier ook uh, vanaf de afgelopen week. Ja. He? Ja. Ja, afgelopen vrijdag heb je hier uh, ofzo? of zo. Ja, ja. Ja, dat is ja erg. Ja, de in land, we zijn we hier nog wel bezig. Denk je dat het meer is geworden de afgelopen tijd? Dat het meer, uh, meer uh, pff, ja, ongezelliger en, en, en, en rauwer in het land is geworden? De sfeer? Ja. ja. ja, ja, zou, ja jammer, zou, hè? Ja, dat zou vind zou ik zo jammer. Ja. Dankjewel, Reinert voor je verhaal. Het uh, nou, is tien jaar geleden dat je vader is recrameert. Sterkte ermee, Dat is een lastige dag, kan ik me voorstellen zo. Ja, helemaal ja, goed. Ja. Nou, ik wens je een... Uh, Dankjewel. Wens... Nee, mijn vader, ja, die, uh, hij is nog steeds bij me. Ja, nou, dat, dat is mooi. Dat is, dat is het belangrijkste. Dat je nog ja, steeds hij goed is dan nog kan... steeds bij me. Ja, goed aan kan denken. Ja. Niet, niet fysiek, maar wel uh, in, gedachte. in gedachten. Ja. Mooie dag vandaag, Reinert. Dankjewel, jongen. Tot ziens, hè. Hoi. Hoi. Hoi. Zometeen hebben we nog een, een, een uh, uh, lange documentaire over, uh, over Pim Fortuyn. Dat vertel ik zo meteen nog even kort wat over. Eerst nog even naar uh, iemand van Driel. Iemand, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent de laatste. Ik was in een uh, psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Dorf ziekenhuis in Portugal. Ja. En toen uh, hoorde ik op, uh, in het uh, waar de, waar een bezoek of gewoon in het restaurant. Ja. Dat de deur neergetrokken. Dus jij zat jij zat met, met wat problemen zat jij in een in, een, uh, in een psychiatrische inrichting eigenlijk en toen uh, in een ziekenhuis en toen hoorde jij dat het, uh, dat, dat, dat was gebeurd. Hoe, hoe, hoe dacht je, wat dacht je toen? Wat was je eerste gedachte? Ja, ik Ja, het erg. Ja, hij vond het door wat die man daar neergeschoten werd. Ja, ja, was, was natuurlijk En Werd er ook in het, in, het, in het hele ziekenhuis zo op gereageerd? Of waar, uh, hoe, hoe, hoe keken ze daar tegenaan? Er waren daar niet zoveel mensen in het restaurant. Oké. Okay. En werd, werd er ook nog aandacht aan besteed in het, uh, in, in het, in het ziekenhuis? Dat er, weet ik wel, over werd gepraat of zo? Ik kan me voorstellen dat er, dat er, dat er praatgroepen zijn of zo. Uh, dat je met elkaar over hebt wat er allemaal aan de hand is uh, in je eigen leven. Werd daar ook nog over gesproken? Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Omdat ik, ja, het is al bijna tien jaar geleden... dat ik uit het ziekenhuis niet meer gekomen ben... Ja. Dus ik kan me eigenlijk niet meer goed herinneren. Nee, nee. Ik kan ook herinneren waar. John Kennedy. Kennedy werd vermoord. Wie? Zo nog één keer? Want je, je, je, je lijn is slecht. Je verbinding is niet zo goed. John Kennedy vermoord Waar was je toen? Toen kwam ik uit Vlaanderen. Zelfs dat ik tweede was. Toen ging ik bij mijn moeder thuis. Dat was een bakbrief radio. Ja. En toen hoorde ik van de radio dat. Dylan, Kennedy was neergespot. Ja, ja, ja, ja. Zijn dingen die altijd bij je blijven, geloof ik of niet? Wat? Ja, zijn ze zijn altijd bijgebleven. En ja. ook, ik werd ook toen de zesdaagse zes nog uitbrak in Israël, wat ik ook. Ja. Toen had ik met een bijt met een, bij, een bij, met mijn been gehad. Ja. En toen had ik me, met een hechting in me op de bank. En toen hoorde ik dat Israël uh, is, uh, is uh, super. Uh, tegen, uh, tegen Egypte en Jordanië, uh, uh, uh, Syrië vochten. Ja, dat ja, zijn allemaal van die dingen die, uh, die uh, Zo zijn er meer uh, evenementen en gebeurtenissen. en uh, waarvan je precies weet waar je was. Dank je wel voor je verhaal hè. en een fijne nacht nog. Oké, okay, doei. We gaan uh, een, uh, een mooie documentaire uitzenden. Een reportagedocumentaire is het gemaakt door Arno Leblanc. Hij is uh, programmamaker op dit moment bij uh, NOS Headlines. En uh, hij volgt eigenlijk zijn collega's die het allemaal mee hebben gemaakt. De mensen van 3FM Nieuws waren namelijk te plekken daar bij 3FM... toen Pim Fortuyn werd neergeschoten. En, ja, en toen dat gebeurde, waren zij natuurlijk de eerste die aanwezig waren daar. Zij moesten verslag doen, zij hoorden dat toen dat gebeurde. En ja, zij, zij moesten naar buiten toe. Veel van die fragmenten zijn eigenlijk nooit uitgezonden toen op dat moment, want ja, er was niet echt plek voor. Maar uh, Arnaud Leblanc, programmamaker, heeft ze opgezocht. En heeft ook alle programmamakers opgezocht om hun verhaal nog eens een keertje één keer te doen. Het zijn heftige fragmenten wat je hoort. En een, een, een boeiend en uh, zeer levendig verhaal. Maar uh, luister mee naar uh, uh, het verhaal van Arnaud Leblanc. Ik hoop echt dat het na nou 6 mei echt definitief afgelopen is... en dat we er uh, zo min mogelijk aan herinnerd worden. Al is natuurlijk, ja, dat je hier komt iedere dag is natuurlijk al... Uh, word je er al genoeg aan herinnerd. Maar dat, dat, wordt, dat wordt wel normaal. En dat is ook al normaal eigenlijk. Ik weet nog heel goed, ik zat de Sixth Sense te kijken. En uh, die film had ik al twee keer gezien of zo. En we zaten nog even het einde te kijken. En dan merkt Bruce Willis merkt dat hij... Dood is op een gegeven moment, want hij ziet, hij ziet een kogeltje bij zichzelf zitten, een gaatje. En dat was voor mij een trigger of zo. En dat was heel raar, want toen dacht ik van: toen zei ik tegen mijn vriendin: ik zeg ja, dat had Fortuna ook, weet je wel. En toen had ik het opeens even niet meer. Heel raar. Tot, tot, tot aan zes uur, vijf over zes, was, ja, was het een hele leuke dynamische dag. Zoals we er eigenlijk een hele hoop hadden willen hebben toen rondom de verkiezingen. En na zes is het eigenlijk één grote vage waas geworden. Waarin je, wat ik me wel herinner, ook heel vaak niet werd begrepen door allerlei mensen. Wel bij 3FM, maar bijvoorbeeld niet bij, bij de rest van de NOS collega's. Die, die snapten niet wat we hadden meegemaakt. Het is 6 mei 2002. De sfeer in het gebouw van Radio 3FM is gespannen. Deze dag komt Pim Fortuyn langs. Tussen 4 en 6 uur in de middag is de omstreden politicus te gast in het programma Ruttewild.nl. Vandaag uh, mooie aftrap. afgelopen vrijdag hadden we al het ondergaan van D66 in de studio. Vandaag uh, uh, meneer Fortuin. Meneer Fortuin, mag ik, uh, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoëren wel. Oh, dat ja, wel. Uh, mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. Uh, wanneer gaat u weg? Hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt of... Ik loop nooit weg. Dus Kom je vast... daarbij? Dat is, dat is allemaal media verhaaltjes. Ik word wel eens boos. En uh, dat lijkt me heel goed, want... Uh, daar heb je er ook geen last van. Als je eenmaal boos geweest bent, is het ook meteen klaar. Ik heb ook nooit ruzie met iemand. Boos geweest, zand erover, klaar. Dus al vindt u me tussen nu en zes uur een enorme lul, dan blijft u zitten. Ja, ik heb ook media-adviseurs, dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig? Ja, voorlopig wel. Nou, dan gaan we nu beginnen. Wow, wow, wow, wow. Goed de Wild. Oh, un-fucking-believable. Ruuttewild.nl op 3FM. is Ruut's stem wijzer. Ruuttewild.nl, politiek in duidelijke taal. In de uitzending praat de Wild met Pim Fortuyn over zijn politieke standpunten. De toon is luchtig en Pim Fortuyn voelt zich duidelijk op zijn gemak. Mag ik je stroptes hebben? Nee. Waarom niet? <laughs> ja omdat meneer Fortuyn arm is en die moet nog een keer mee. Kan nou voor betaald? Nou, als je me heel lief aankijkt, misschien wel. Maar ik kan hem op dit moment zeker niet afstaan, want ik heb zo direct nog een diner in uh, Leeuwarden. Maar als met, ik mijn adres aangeef, kunt u hem dan niet opsturen? Maak ik het geld over? Ruud. Heb ik een pim nou, verdacht? Dat kun je helemaal niet betalen, jongen. Dat is een zo dure das. Pim, doe er niet zo lullig. Geef hem nu die das. Ruud. Nou, anders loop ik weg. Nou, als dat zou kunnen, dan... dan heb ik de microfoon tot zes. zes. Ja, dat zou je wel willen, hè? Dan zeg je, ik heb er zin aan. Kom op. Dan... Zo is dat. Ja. En stukje, Een stukje Braams draaien. En dan, gaat die, dan maakt hij van 3FM gelijk een klassieke zender. Ja. Oh, dat zou erg zijn. Hm. Kijk, gaat het programma nou een beetje inhoud nu? Ja. Ach, jullie zijn wel aardig. Ik voel me wel op mijn gemak. Oh, dat is wel scherp. Oh, sto die stonden sto En dan zeg jij, zijn naam is Ruud de Wild. Oh, zijn naam is Ruud de Wild. De leider van dit programma. Ja. Een leuke jongen. En je al? Ja, nogal. Ik ben getrouwd ook nog. Ah dat schiet niet op. Nee. Maar ik heb wel dezelfde... Auto. En ik heb ik het blik op een ontzettende leuke jongen. Maar die, Wacht, die is... Die? Wie is dat? Die met dat zwarte haar... Twintig? twintig? Dat zwarte, haar, oh, dat is de... Is, is hij volwassen? Thomas Rauw heet hij. Thomas dus, Rauw. Ja, ik... Uh, ik, ik kom... En hoe oud is die? Ik vraag wel even of Thomas hier naartoe Thomas heeft een dienstbededeling, kom even hier naartoe. <laughs> ik, ik ga even naar het toilet, <laughs> ik laat jullie even lenen. GELACH <laughs> een hele andere uitzending toch. Dat <laughs> wordt Hey Thomas, hoe oud ben je? 23. <laughs> 23. Oh, dan is het niet verboden, joh. <laughs> ik denk, die is beneden de 18 GELACH <laughs> Was het. Vond je het leuk? Zijn we uit de uitzending. Nou, nog mij. zitten We, er nog ja, we zitten er nog in, maar dus mijn, de uh, Mijn Volstuk. commentaar zou ik nog even... zolang dat rode lampje brandt. Ja. Dus ik vond het ontzettend gezellig met Wel, jullie. Maar ja. vond je de diepgang, de diepgang van een of Vond je Van dat? een plas water. Maar ja, eigenlijk langs de drive. Vond je het een kut interview dit? nee hoor. Tegen zes uur is de uitzending afgelopen. Fortuin praat nog na met enkele medewerkers van 3FM en gaat nog even naar de wc. Zendercoördinator Paul van der Lucht bedankt hem vervolgens. Waarna Fortuin naar zijn auto gaat. Fortuin en uh, Ruud Wild liepen gezellig pratend door het parkeerterrein op. En uh, ik stond eigenlijk op het punt om mijn spullen te gaan pakken en ook naar huis te gaan. En toen kwam er nog een producer van BN het pand uit met een fles uh, drank die, uh, die Ruud uh, vergeten was aan uh, aan fortuin te geven. En ik wilde inderdaad weer naar binnen gaan. Toen kwam er een, een man aan die, die op fortuin begon te schieten. Ik was nog in de studio, ik had de uitzending geregisseerd. En ik stond daar te praten met Jeroen Kijkendevechter... een van de medepresentatoren van het programma. En um, ja, we keken natuurlijk even naar buiten om te kijken hoe het onze gast ging. Want we wisten dat hij nog een flesje wijn moest krijgen. Dus we keken eigenlijk zo met een ooghoek even of dat wel goed ging. En nou ja, dat ging dus niet goed. Dat zagen wij vanuit het raam, vanuit de studio. Regisseur Arjan Penders, die tijdens de uitzending een deel van de vragen verzon... denkt dat Pim Fortuyn op de parkeerplaats in elkaar geslagen is... Hij wil onmiddellijk achter de dader aan. Toen ben ik uh, naar buiten gerend. Maar ik kwam nou, tot een meter of vijf buiten. En toen kwam Ruud achter een auto vandaan waar hij zich had verscholen. En op mij afgerend, huilend. En uh, Riep, ze hebben hem neergeschoten, ze hebben hem neergeschoten. Dat, dat, ik kon het helemaal niet geloven. Ik dacht, van, nou, wat is dat nou, hoe kan dat nou... Maar op hetzelfde moment keek ik ook naar Fortuin, die natuurlijk uh, uh, op, de, op, op de parkeerplaats lag. Dat ik wel in de gaten dat het wel iets meer was dan in ieder geval wat ik nog dacht in elkaar geslagen zijn. Wat heb je toen met Ruud gedaan? En ben je met hem binnen gelopen? Of? Ik heb hem uh, uh, bij zijn arm gepakt en hij was echt de complete weg kwijt. En mijn eerste doel was om hem ergens op een rustige ruimte, in een rustige ruimte neer te zetten. En het uh, frappante was dat. Uh, uh, tot, tot de uitzending begon, alle ruimtes nog open waren. Maar het was uh, natuurlijk inmiddels al zes uur geweest, iedereen was naar huis. En iedere ruimte die we binnen wilden stappen, die was dicht. En dat is eigenlijk als in een soort nare droom, je wil ergens uh, uh, uh, beschutting zoeken. Maar uh, ja, nergens uh, ben je welkom, alle deuren zaten dicht. Dus we, we konden eigenlijk nergens naartoe, kon Ruud eigenlijk alleen maar uh, op de gang neerzetten. En toen ben je naar de redactie gerend? Uh, ja, ik weet niet meer precies wat ik, wat ik nou in welke tijdspan heb gedaan. Het kan ook zijn dat ik, dat ik Ruud even heel even heb geparkeerd en toen naar de redactie ben gerend. Maar ik ben in ieder geval heel snel naar de redactie gerend binnen, nou, ik denk binnen een halve minuut of binnen een minuut of zo. Om uh, uh, te roepen dat er zo snel mogelijk een verslaggever naartoe moest om een uh, verslag van te doen. We hebben net de uitzending gehad. Om zes uur uh, sloten wij uh, aan uh, na de uitzending van, uh, van Ruud uh, met het nieuws. Het nieuws uh, was uh, iets korter dan vijf uh, dan minuten, weet ik nog. En, uh, dus ik zal uh, tegen vijf tegen over uh, naar buiten zijn gelopen. Twee meter uh, overbruggen naar de redactie. En ik uh, heb net mijn voet over de drempel gezet en ik sta bij mijn bureau. Toen ik uh, collega Arjan Penders uh, door de gang hoorde uh, aanstormen. En um, die, die riep voordat hij op de redactie was van uh, snel, snel een recorder. Uh, Pim Fortuyn is neergeschoten. Woorden van gelijke strekking. Het zal niet veel schelen. Um, en ik keek hem aan en ik zag meteen dat het, dat het, uh, dat het, dat het waar was wat hij, wat hij zei. Je zag in zijn ogen echt uh, doodsangsten en uh, ja, totale ontreddering meteen. Peter de Vries is verslaggever bij 3FM Nieuws. Hij grijpt de recorder en rent naar de plek van de moord. En ik wist totaal niet wat ik ging, ging zien. Maar ik wist in ieder geval dat er iets gebeurd was buiten dat Pim was neergeschoten. Dus ik loop door de gang. Met de recorder al aan. Je hoort uh, mensen uh, roepen, schreeuwen. Doorstarten! Doorstarten! Door starten. Ik zie mensen uh, helemaal huilend in elkaar zaken. Ruud de Wild, die echt helemaal van de kaart was. En ik dacht, van, ja, ik weet niet wat ik tegenkom, maar dit, uh, dit is heel heftig. En, uh, maar het, ik, ik weet nog niet wat ik verwachtte, maar toen ik de deur doorging... In de deur zit glas. Dus ik zag, ik zag dat hier iemand lag. En ik wist dat dat Pim moest zijn. Maar het, weet je, het is fracties van secondes. Maar ik, ik liep naar buiten. En ik schrok zo. Ik schrok me echt helemaal kapot. Want ik zag nog net een, een, de staart van een Jaguar uh, de auto uh, om de hoek verdwijnen. En verder was er niemand hier. Er stonden alleen auto's. En uh, tussen de auto's uh, op de parkeerplaats, midden op de parkeerplaats, daar lag... Uh, er lag een, een, een persoon in een zeer vreemde houding met uh, zijn voeten onder zijn knieën. Hevig schokkend, uh, hoge ademhaling, nou dat is nooit goed. En uh, uh, wel helemaal gaaf, er lag nog niet zoveel bloed. En ik, ik, ja, ik, ik, uh, ik had me die korde lopen. Ik ben gaan stamelen in de microfoon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oh mijn god!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 half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt, heel schokkend. Ja. Moeten we wat doen? Wat moeten we doen? Um, ja, dat heb ik gedacht. Ja, wat, waarom was hier nou niemand? Maar je moet je voorstellen dat er heeft hier iemand geschoten. En um, uh, Hans Molders is achter die man aangerend. Die auto die ik nog, waarvan ik nog net de staart zag, die, die mensen zijn uiteindelijk ook. Uh, zeg maar Na 30, 40 seconden hebben ze, hebben ze besloten om achter Smolders aan te gaan. En al die mensen die hier waren, Ruud, uh, mensen die het gezien hebben... Die, die renden naar binnen uit angst of uit... Ja, ik bedoel, uh, wat, wat zou je doen uh, als, je, als je kogels hoort uh, om je oren hoort fluiten? Ja, dat, dat is de reden dat hier gewoon niemand was. Dat is natuurlijk heel triest, want daar uh, ja, lag natuurlijk wel gewoon een mens dood te gaan. Dus ik ben op anderhalve meter... Uh, van hem gaan, gaan staan kijken. Uh, inmiddels was er ook een collega van mij, Jeroen, was naar buiten gekomen. Paul van der Lucht liep naar buiten en die riep: Van nergens aankomen. Uh, en ik ben maar gaan staan en ik dacht: Wat moet ik doen? Wat moet ik in godsnaam doen? Wat kan ik doen? 1, 2, 1, 2, 3. ah, oh. oh, dit, is, dit is te erg. Dit. Oh, wat een bloed. Gelukkig hij leeft nog, maar dat ziet er niet best uit. Toen hoorde ik plotseling uh, sirenes uh, verderop en uh, ik wist dat die uh, hier naartoe kwamen, ambulance sirenes. Wat heel lang duurde. Uh, achteraf uh, zijn natuurlijk alle secondes uren, maar het duurde toch al vrij lang. En toen dacht ik, van ja, uh, we hebben een, uh, een poort en die poort die kun je alleen open doen met een pasje. En ik, ik denk van, ja, dat wordt, een, dat wordt een chaos. Want niemand heeft daar een pasje. En vanuit de, de portiersloge kunnen ze nooit zien uh, uh, dat die poort steeds open moet. Dus er moet iemand bij die poort gaan staan om zijn pasje er doorheen te jagen. Ja, ongelooflijk dat je daar aan denkt. Maar ik, ik denk, ja, laat ik dat dan maar gaan doen. Dus ik ben daar naartoe gelopen En ik ben daar gaan staan. En ik heb... Uh, Veiliging, politie, ambulance, zelfs brandweer doorgelaten. Totdat er op een gegeven moment niemand meer kwam. En toen ben ik maar weer naar binnen gegaan. Om uh, ja, toch maar zo goed en zo kwaad als je denkt dat je het kunt doen... Uh, je werk te gaan doen. Ja, want je bent eigenlijk naar buiten gekomen als verslaggever. Op dat moment word je eigenlijk mens, even heel snel. Ja. En hoe lang duurt het dan vervolgens voordat je weer zeg maar in die verslaggeverrol kruipt. Nou, je hoort het ook wel op de band uh, als ik het terughoor, uh, Mensen wezen mij erop dat je echt hoort van, nou ja, weet je, je bent eerst compleet van de wereld. Dan besef je plotseling, ik heb een recorder bij me, uh, laat ik beschrijven wat ik zie. En dan opeens overvalt het je weer. Dus je wordt echt van mens, verslaggever, mens, verslaggever, mens, verslaggever. En uh, ja, dat is natuurlijk een absurde situatie. Een collega van Peter de Vries is verslaggever Jeroen Stomphorst. Ook hij is aan het werk op de nieuwsredactie van 3FM en is al snel op de hoogte van wat er zich buiten afspeelt. Ja, dan uh, zal ik, ja, denk je toch als eerste: denk je, wow, sensatie, dat is iets uh, onbeheers, dat kan je niet beheersen. Je pak je inderdaad je recorder en uh, dan ga je rennen. En... Ja, dan ben je binnen een minuut ben je hier. Ondertussen kwamen we de Rute Wild tegen en die jongens die werkelijk helemaal overstuur waren. En toen dacht je al van wow, dit is echt erg. Vervolgens zag ik meteen iets van schaamte in want Ik dacht van ja, jij rent daarvan weg en wij rennen erop af. Maar ja, je weet niet wat je ziet. Vervolgens stond mijn collega Peter, die stond hier waar wij nu staan. En dat is echt op een, ja, dat zal het zijn. We stonden nog dichterbij zelfs. Een meter of twee stonden er vanaf. Je had de auto's die stonden, één auto draaide nog, want daar zou Fortuin mee weggaan. En Fortuin lag hier voor onze neus keurig in pak met zijn benen onder zijn billen, zeg maar. Hij was naar achteren gezakt, lag hier voor onze neus. En verder was er helemaal niemand. En dat is het meest rare beeld wat ik ooit heb gezien en dat zal ik ook nooit vergeten, denk ik. Dat hij daar zo in zijn eentje lag, keurig in pak met toch die kogels in zijn hoofd en een plas bloed achter zijn hoofd. Dat, en die plas werd steeds groter en groter. Ongelooflijk wat ik nu zie... Ja, dat ga ik niet doen. No. In Fortuyn. Jezus. Hij ligt hier gewoon. Er komt niemand. Er staat niemand bij. Wat is dit nou? Hij wordt gek. Jongens. Ja, maar er is iemand niemand, niemand met EHBO? Ik kan het niet aanzien dit. Wat is dit? Leeft hij nog? Wat Godverdomme. Jongens, waar is iedereen? Maar ja... Je kan niet echt goed nadenken, dus je, je, je, pas na drie minuten of zoiets riep ik van we moeten 112 bellen, de ambulance moet komen, maar was uiteraard al lang gebeurd. Ja, er moet toch iemand bij zijn, toch? Ongelooflijk, in een bad in een plas met bloed. Is dit het einde? Waar blijft die ambulance? Waar, waar blijft die ambulance? Ja, dus wij stonden hier en we hebben opnames gemaakt en we hebben met elkaar gesproken van, krijg nou de herrie. Uh, zelfs uh, rare dingen gezegd als, uh, uh, dit, dit zou wel eens de minister-president uh, van ons land kunnen zijn die hier ligt. Niet beseffen dat hij dood zou gaan, want ja, die hield natuurlijk nog geen rekening mee. Wat? Wat? Ja. Ja. Heb je ons iemand neergeschald te zien worden? Nee. Of heb je ons iemand hier zo te zien Nee, nooit. We zien hier misschien wel de, de nieuwe premier gewoon dood, hè? afgelopen. Ik was niet zo Ik was wel geschokt, maar uh, uh, in eerste instantie, ja, je loopt daar toch heen en je weet niet wat je kan verwachten. Dus ik, ik had niet echt, ik kan mijn gedachten wat dat betreft niet zo terughalen. Wel dat ik dacht van, wow, dit is nieuws, dit is, dit is, dit is waanzin, dit is... Dat denk je, maar. Uh, en dus je gaat aan de, aan de slag. Op bepaalde nieuws, Ogen kijk je er toch wel naar. En pas later, uh, hoe langer we er stonden. Want wij hebben er echt minuten gestaan. Het, uh, het gezegde luidt ook, die minuten die duren uren. En ja, hoe langer dat duurde, hoe langer we er, wij ernaast stonden, zeg maar. En gewoon keken naar hem. En misschien, bij wijze van spreken heeft hij ons misschien wel gehoord. Dat soort dingen. Ja, hij lag er gewoon naast. Maar toch durfde ik er ook weer niet naartoe. Dus ja, uh, uiteindelijk ben ik ook weer in het gebouw gegaan, maar wel met mijn ogen op. Op fortuin gericht, zeg maar. En met, met, met wat voor gevoel ga je eigenlijk... want je loopt natuurlijk naar buiten om een reportage te maken... of om opnames te maken van een nieuwsgebeurtenis. Maar dan wordt het uiteindelijk natuurlijk toch heel iets anders. Want het wordt eigenlijk gewoon je persoonlijke beleving. Ja, en dat hoor je ook wel terug in de opnames die we hebben gemaakt, denk ik. Uh, je probeert gewoon te vertellen wat je ziet. En uh, alle regeltjes die je hebt geleerd, die zijn niet meer van toepassing, zeg maar. En later blijkt het dan ook wel... Goede radio te zijn als je dat nog mag noemen, zo maar het is wel zo dat je dan echt verslag doet wat je ziet en dat is het nieuws en dat is de waanzin dat heb ik nooit, heb ik nooit meer en eerder meegemaakt dat je gewoon wat jij ziet gebeuren is gewoon het nieuws op dat moment en niet het lokaal nieuws of het regionaal nieuws het is gewoon knetterhard landelijk nieuws dat het hele land op zijn kop zet dat heb je dan nog niet in de gaten natuurlijk maar ja, het heeft wel zo'n impact kijk die fortuin had toen al zo'n impact en als die dan hier zo voor je neus ligt ja, dan weet je wel van wow, wat is dit allemaal? En ja, dan hoor je ook bijvoorbeeld. Ik was bij Radio 1 in de uitzending, ja, dan hoor je mij vertellen. En het is allemaal wat er. Ik had op een gegeven moment nog als enige zicht op wat er, was, wat er aan de hand was. Enige echt zicht met mijn eigen ogen. En dan, ja, dan hoor je ook bijvoorbeeld aan de presentatrice toen. Uh, die, die hangt bij spreken aan je lippen, omdat, ja, je vertelt wat er gebeurt. En, en dat is zo belangrijk op dat moment. Ja, dan is alles wat je vertelt nieuws. Jeroen Stomphorst is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat uh, Weet je even wat er zich heeft afgespeeld? Er is iets heel bizars gebeurd. Hij is vier, twee uur lang hartstikke leuk te gast geweest bij Rutenwild.nl, Dat heb je net gehoord. Ja, op 3FM hè? Uh, Wij hebben uitzending daarna 3FM nieuws uh, van 6 uur tot 5 over 6. Gewoon leuke reportages. En opeens komt Arjan Penders collega binnen het rennen dat hij is neergeschoten. En ja, het vreemde is, uh, je rent naar buiten en, ja, en dan is het waar en dat is heel iets raars. En, ik zie, ja, hij, en hij ligt hier nou al een minuut of vijf. Ik zie hem hier liggen, hij ligt achterover, keurig in pak. hij is in zijn hoofd neergeschoten. Ik hoor Waren, sirenes op de achtergrond, de hulpverlening sirenes komt eraan. Ik kom er, er nu pas aan, ik heb echt het idee waar blijven die, zijn ziekenhuis is toch niet ver weg. En hij ligt ja, uh, met zijn voeten uh, langs de... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij is door zijn knieën heen gezakt en naar achteren gevallen. Zo moet je het zien. Waar is het precies gebeurd, Jeroen? Uh, op de parkeerplaats bij 3FM. Ja, ik heb ook geen idee wie... Ik weet alleen, uh, ik kom allemaal een overstuurd, uh, overstuurde medewerker van Ruud Ruut Ruud zelf, uh, medewerkers en tranen. Ja, je, je weet niet... Ik, het is bizar om te zien. Het is echt heel bizar om te zien om de man, hè, waar het toch allemaal om gaat... Die ligt hier gewoon in het bloed. Ik weet helemaal niet of die toch zal overleven. En uh, ja. Nou ja, en, en nog steeds geen ambulance. Ik word. He ja, het is gewoon bizar. Goed, Jeroen, dankjewel voor deze eerste reactie. Oké. Okay. Toen ben ik uh, op een gegeven moment Peters naar binnen gegaan. Uh, uh, en er zijn meer mensen bezig kijken. En heb ik één weer weggerend. En op een gegeven moment, ik ben toch blijven... Ik, had de, de, de, ik wilde eigenlijk opname maken van minuut tot minuut. Maar ik had op een gegeven moment mijn koorden veel te hard staan. Waardoor het allemaal verloren is gegaan, helaas. Ik ben toch gebleven en ben stapje voor stapje naar achteren gegaan. En uh, op, uiteindelijk was de politie, de ambulance, waren allemaal druk bezig. En de politie was bloednerveus. Die, die oprotten, wegwezen hier, wegwezen hier. En toen, ja, een ja, heftige discussie, zeg je, wat nou wegwezen, ik werk hier. <laughs> en uh, ja, dat, toen dacht hij ook van, oh ja, nou, dat zou wel eens kunnen. Dus ze hebben een paal van de lucht nog voor me in de bres gesprongen. Want die dacht ook van, ja, die jongen, die moet, die moet zijn werk doen, riep hij nog. En uh, ja, je gaat naar binnen en uh, uiteindelijk ben ik toch naar binnen gegaan. Hier achter het kantoor van de zendercoördinator daar hangen LuxeFlex. En ja, ik kon gewoon zo'n heel goed oog houden op de situatie. Die kijkt uit, hè, tot de parkeerplaats? Die kijkt uit op de parkeerplaats, ja. En dus ik kon het allemaal prima zien. En ik, ja, als gebirogeerd heb ik daar uh, staan te kijken. Uiteindelijk belde mijn vriend hier nog boos op. Die zei: uh, Wat hoor ik nou en uh, waarom heb je niet gebeld? Maar ja, je bent de hele tijd aan de telefoon met iedereen. En, uh, je, het gaat goed met jezelf, dus je beseft dan nog niet... dat anderen misschien wel denken van... Uh, hoe, hoe is het eigenlijk met hem of haar? Verslaggever Peter de Vries is ondertussen getuige van de slotakte... in het drama rond de moord op Pim Fortuyn. Het is uh, kwart voor zeven geweest. Ik zie een uh, meter of vijftien van de plaats waar op dit moment uh, iedereen weg loopt bij Pim Fortuyn of wegloopt, alles wegtrekt. Apparaten op die waren aangesloten, worden weer ontmanteld. Was het lichaam afgehaald. Hij ligt uh, lang uit op uh, het parkeerterrein van Radio 3... waar alle disjockeys, alle medewerkers van, uh, van de zender... Uh, Dagelijks een auto parkeren, afgesloten met een uh, slagboom. Daar uh, stond ook de auto van Pim Fortuyn. Een uh, meter of twee van zijn auto is hij neergeschoten. Zijn uh, motor draaide nog toen ik er kwam. En ze zijn uh, constant uh, bezig geweest met het uh, reanimeren van uh, Pim Fortuyn. En uh, nu uh, ruim uh, drie kwartier na de aanslag wordt alles opgeruimd. Het ziet eruit uit dat uh, Pim Fortuyn is overleden. Heel Nederland is aangeslagen door de moord op Pim Fortuyn. Voor veel mensen betekent de moord het verlies van een geliefd politicus. Bij Arjan, Peter en Jeroen grijpt de gebeurtenis veel persoonlijker in op hun gevoelsleven. Voor hen is 6 mei op de eerste plaats de aanblik van een vermoorde medemens. Hoe, la hoe laat ben je uiteindelijk naar huis gegaan? Oh. Uh, ik geloof, nou, zal het zijn geweest. De half tien, tien uur of zo. Uh. Je hebt alle uitzendingen nog gecoördineerd. Nee, ook niet. Dat hebben anderen gedaan. Ik heb alleen maar zitten praten met allerlei mensen. En, uh, we kregen recherche op ons dak. We kregen een of andere hulpverlensters op ons dak. En daar ben ik eigenlijk alleen maar mee bezig geweest. Hoe ben je eigenlijk thuisgekomen? Op wat voor manier, zeg maar? Uh, nou, ik, ik kon heel even naar huis. en Ik moest daarna weer meteen terug naar het mediapark voor een uh, radiointerview. interview Dus ik ben heel even naar huis gegaan. Ik heb geloof ik nog wat gegeten en wat anders aangetrokken of, of gedoucht, zoiets geloof ik. En, um, het was meer om een toenmalige vriend op te halen dan dat ik nou echt ergens mee bezig was van... ik ga naar huis en ik ga ontspannen of zo. En s'nachts nachts nog geslapen? Ja, ik ja, bedoel je maakt zoiets zwaars en intensiefs mee dat je wel echt uh, helemaal kapot bent aan het eind van de dag. Dus dat was niet zo'n probleem. Wel slecht geslapen, wel veel omheen gekeken toen ik naar huis liep omdat je ja, toen eigenlijk nog niet zeker wist wie het nou had gedaan en wat erachter zat. En omdat je toch getuige was geweest, voel je, je toch een beetje onheimisch. Dat je je niet had kunnen voorstellen dat ooit in jouw omgeving iemand uh, zou worden neerge neergeknald. En dat gebeurde toch, dus dat voelde je wel heel erg, nou ja, onzeker door. Maar ik, heb, ja, ik kon verder wel slapen, ja. En is er daarna ook nog een grote klap gekomen of juist niet? Mm, voor mij persoonlijk bedoel je, nou... Uh, dus ik, ik, daar ben ik nog mee bezig. Nu nog? Ja, nou, ik ben nog aan het analyseren wat het met me heeft gedaan. Volgens mij heeft het wel iets met me gedaan, maar ik ben er nog niet helemaal achter wat. Uh, Eén ding denk ik dat ik al wel weet, en dat is dat... Uh, dat er wel iets heel heftigs moet gebeuren, wil het mij nog uh, interesseren uh, qua nieuws. Omdat je zoiets van zo dichtbij hebt meegemaakt, met alle respect, maar dan val je in slaap bij de vogelpest. Of uh, dan doe je echt een dutje bij de kabinetsformatie, want dat, ja, dat valt echt in het niet. Ik bedoel, het is nog zo kort geleden relatief gezien, uh, dat ja, vrijwel geen, andere, uh, geen enkel ander nieuwsfeit uh, daartegen opweegt. Dus dat heeft in ieder geval met me gedaan. Dat het me een, een, uh, een redelijk blasé heeft gemaakt. Het hoogtepunt is nu al geweest. Nou ja, ik vind het geen, geen hoogtepunt. En, uh, uit journalistiek oogpunt hoop ik ook nog wel heftige dingen mee te maken. Uh, maar ja, het, uh, voorlopig is er niks wat er tegenop uh, kan boksen eigenlijk. Uh, ook niet iets als 11 september of zo, voor mij persoonlijk. Ik heb eerst eens mijn, uh, mijn vrouw gebeld, geloof ik. Ja. Ja, ik geloof dat ik dat gedaan heb. En, uh, ik, kwam, tenminste, ik kwam op de redactie, ik weet nog dat ik alleen maar telefoons hoorde rinkelen. Ik weet niet hoeveel er hebben, maar er gingen... Ik, ik heb nog nooit zoveel telefoons tegelijkertijd af horen gaan. En op een gegeven moment dacht ik, van ja, toen was het twintig voor zeven, kwart voor zeven. Ik denk, ik moet even uh, Marian, mijn vrouw, bellen. Van, ik kom wat later thuis vanavond. En die bel ik. En ze neemt op en, ze, en ik zeg van, nou, ik, ik kom wat later, dat begrijp je. Ze zegt, nou, hoezo? Ik, wat is er gebeurd dan? Ik zeg nou, Pim Fortuyn is hier neergeschoten. En dat had ze niet gehoord en ze dacht dat ik een geintje maakte. En dat zei ze ook. Ze zei, je, je maakt een grapje. En toen heb ik, geloof ik, een minuut lang alleen maar gehuild. Want ik kon, ik kon echt niks meer zeggen. Ik was echt, ik was, plotseling viel alles op zijn plaats, zeg maar. Nou, dat was even lekker, ja, weet je, even ontladen... Toen wist zij het ook, snel afscheid genomen van nou ik ben nog wel even. En toen, ja, toen zijn we naar het werk gegaan. Ik moet mensen maar gaan interviewen en. Ja, hier gebeurt het. Niemand kan het anders doen. Hoe laat ben je naar huis gegaan? Elf uur. Op een gegeven moment zijn we om tien uur gestopt met uitzenden. En uh, toen zijn we om elf uur naar buiten gegaan. En uh... Ja, onbeschrijfelijk. Echt onbeschrijfelijk. De wereld is dan heel klein geworden. Je weet alleen wat zich hier heeft afgespeeld. Dat, dat, dat, is, uh, dat heeft je al uh, flink trauma bezorgd. En dan, dan loop je naar buiten. Je loopt naar het, naar het hek. Nou, dat is, ik denk, je, hoeveel zal het zijn? 200 meter? 250 meter? En ik zie ME-busjes. Ik zie uh, mensen voor de, voor, de, voor, de, voor de poort staan. Uh, met, met bloemen, uh, een schilderij, kaarsjes. En het is gewoon een, een complete volksoploop. Uh, op, op wat voor manier zeg maar, ben je die avond thuisgekomen? Ja, mijn vrouw heeft me opgehaald. En hoe, is zo hoe, hoe, hoe moet ik zo'n reis dan zien in zo'n auto? Uh, ik weet nog dat, mijn vader, of dat ik mijn ouders belde. Ik zat in de auto en, achterin. En uh, toen belde ik mijn ouders om te zeggen: van, Nou, ik ben onderweg naar huis, en zo en zo. Uh, en toen kreeg ik mijn vader aan de lijn. En die zei tegen me van. Uh, ik heb je gehoord, Peter, op de radio. Nou, toen, toen begon ik weer te huilen geloof ik. Want ik uh, toen was ik ja toen was ik echt helemaal van ondersteboven. Die, die had namelijk, die was geloof ik in de tuin bezig en die had toevallig de radio op, op, op 1 staan. Toen die weer in de auto stapte ergens naartoe. En die hoorde mijn uh, verslag. Mijn verslag. Nou, toen was ik even helemaal, uh, helemaal weer van de kaart, zeg maar. En ik heb s'nachts weet ik nog, toen we thuis kwamen uh, eerst. Uh, uh, Nee, ik heb geen borrel gehad. Ik heb wat gedronken. Toen zijn we naar bed gegaan en toen heb ik s'nachts alleen maar het plafond gezien. Ik was bang, heel veel gezweet. Ik was echt heel erg bang. Ieder geluidje wat normaal gesproken vertrouwd is, dat uh, je denkt van wat is dat. En dat heb ik één nacht gehad. Die keer ik droomde er wel vaak over, dat komt wel vaak terug. En nu met de, de, de, de proces en aan het eind van het jaar, als dan al die jaaroverzichten komen, dat je ook je eigen materiaal weer beluistert om een jaaroverzicht te maken, dan gaat het weer wat meer leven en dan denk je er ook veel meer over na. het dan. Ik heb geloof ik echt al mijn vrienden en familie aan de lijn gehad. En dan vertel je het en dan vertel je het. En dan heb je ook een hevige behoefte aan om dat te vertellen. Heel raar is dat. Niet uit sensatiezucht. Maar je hebt wel zoiets van de boer, dat moet ik kwijt. Uh, voordeel van mij was wel dat ik het meteen op de radio ook, ook heb kunnen vertellen. Want ik heb op Radio 1 het hele verhaal verteld. Uh, ook omdat ik nu dus nog goed zicht had. Dus op een of andere manier heeft dat wel geholpen om het kwijt te raken, denk ik. Maar goed, die hele nacht uh, kregen hier iemand bij ons die uitlegde van... nou. Uh, waarschijnlijk zou ik niet slapen vannacht. Nou, dat is ook niet gebeurd. Ik heb een paar uur uh, mijn ogen dicht gedaan. Maar ja, en de dag daarna ben ik vroeg aan het werk ben gegaan. Want het was wel prettig, want dan kan je je daarin kwijt, zeg maar. Heb je er nog veel aan gedacht uh, daarna? Ja, ik weet niet. Het ja, houdt de gemoederen hier natuurlijk wel bezig in het begin. En hoe lang dat precies duurt, weet ik niet precies. Maar ik zat te wachten wel op een klap, zeg maar. Dat ik dacht van nou, dit zal wel een impact hebben straks op me. Maar dat, ja, dat dat gebeurde niet echt. En um, dat kwam eigenlijk bij mij uit, en het, nou ja, nou, uit en het zich waarschijnlijk in vermoeidheid. Uh, ik was uh, de, de week daarna enorm moe. Uh, heel vroeg naar bed, terwijl ik helemaal niet zo'n uh, vroeg geslapen ben. Maar ik, ik heb echt veel geslapen, tenminste probeer te slapen. En daar heeft het zich in geuit, denk ik. En ik heb nog één of twee keer gehad dat Ik dacht uh, dat ik opeens niet goed werd, zeg maar. Maar ja... Dat houdt wel op, denk ik. Tenminste, dat is wel een beetje opgehouden. Het zal altijd wel bij je blijven. Dat ben ik wel van overtuigd. Ik hoop echt dat het na 6 mei echt definitief afgelopen is. En dat we er zo min mogelijk aan herinnerd worden.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 Verslag gemaakt door programmamaker Arno Leblanc. Zometeen nog een uur 4-7 hier op Radio 1. Nu eerst het nieuws met René van Brakel.